waarschijnlijk hadden ze het op de journalist gemunt omdat hij op de Groningse nieuwssite Sicom kritisch schreef over complottheorieën. Ze gooiden vorige week explosieven tegen zijn voordeur. De Verenigde Staten hebben in Afghanistan een droneaanval uitgevoerd op ISK, de afghaanse tak van Islamitische Staat. Volgens het Pentagon is daarbij het doelwit van de aanval, een IS-leider omgekomen. Het was een vergelding voor de aanslag op de luchthaven van Kabul van donderdag.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 Er staan files door wegwerkzaamheden op de A4, daarna richting Amsterdam... tussen Schiphol en knoopert meer een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A9. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Knoopert-Rotterpolderplein en Beverwijk, een kwartier. En op de A7 Horend richting Zaanstad is een ongeluk gebeurd... tussen Afritweide-Wormer en knoopert 10 Tien minuten oponthoud, één rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in, zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Max, Max, Max, hey! Supermax, Max, super supermax, Max, Max, Max, hey! super Max, Max, super, super Max, Max, hey! super Max, Max, super, super Max, Max, super Max, Max, Max, Max,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 Nou, het is altijd speciaal in de Altenstraat natuurlijk. Hè? <laughs> nou, dat betekent dat we voor de gegeven gunning aan of te vragen is allemaal niet nodig. Nee, want sinds ook de, de Altenstraat afgesloten ja. is, is het een hele gezellige straat geworden, vind ik zelf. Ja. En ik denk dat heel veel mensen er met eens zijn. Mooie terrassen en uh, gezellige mensen op de terrassen. Ja, het is alleen maar hopen dat het een beetje knap weer is. Want uh, hier word je ook niet vrolijk van deze wind en uh, regen.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 Ah. Ja, er zal veel bier uh, vloeien, maar, uh, maar ook andere drankjes natuurlijk. Red Boel is ook uh, flink vertegenwoordigd. Dus uh, nou, ja, dat wordt, uh, wordt gezellig. We hebben er echt veel zin in, alle collega's ook. We hebben echt uh, goede, goede afspraken met elkaar gemaakt. En uh, ja, top.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 Ja, maar dat, dat is wel het beleid, toch? Je moet, uh, ja, dat is het als... officiële beleid. Maar ja. ik denk als de hele Halterstraat vol staat, ja, dat, uh, dan is het heel moeilijk handhaven natuurlijk. Maar we gaan ons best doen daarop. Dat, meer mee kunnen we niet doen, denk ik. Nee. Er is ook uh, genoeg beveiliging en dat soort dingen, dus uh, het is allemaal goed geregeld. Ja, en de Halterstraat ziet er al, want ik ben uh, gisteravond niet doorheen gelopen. Uh, is de Halterstraat ook al helemaal uh, zwart-wit geblokt en uh, geel-blauw gevlagd? Uh, nee, het is uh, zwart-wit geblokken in uh, oranje, hè? voor de... Voor de uh, ja. Uh, ja, voor de, voor de Max-fans uh, natuurlijk. Hè? Dus, uh, nee, dat, uh, dat ziet er heel gezellig uit. De, de, de vlaggen hangen en iedereen is versierd. Dus uh, alle, alle winkels en, uh, en cafés en restaurants hebben een mooie bestikering op de ramen gekregen. Dus, uh, nee, het ziet er goed uit. Ja? Het ziet echt goed uit, ja. Het is dus, dus echt een hele eenheid in, in de Haltestraat van... De...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 Ja, ik, ze zeiden wel, heb je last van meneer? Ik zei wel, nee, je bent bij één keer jong, dus ze er een beetje van. Ja, ze weten ook dat jij daar woont, dus we hebben ze in jou gestuurd Oh, het wordt, het wordt vooral heel druk op het, op het raadhuisplein. Ja. Uh, nou, uh, maar uh, vertel eens verder. Uh, zijn alle andere horecaondernemers uh, uh, er ook helemaal klaar voor?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 De Zandvoort Beyond heeft het leuk aangekleed allemaal en, en er wordt aangegeven waar alles zit, dus ook de, de, de Heineken pitstraat is goed aangegeven. Dus uh, ik hoop dat ze ons kunnen vinden. Dus, uh, ja. en de Gastijsplein is natuurlijk voetkoord uh, en uh, ja, er is overal uh, wat, uh, wat te doen natuurlijk.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 Ik neem aan dat mensen best wel willen. Uh, want er zijn ook veel lunchrooms en restaurants die je ontbijten en, uh, en lunchen serveren. Dus uh, ja, als je het gezellig op het terrasje kan doen in de haltestraat, is dat niet verkeerd? Natuurlijk.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 Ja, zeker. En, wij en, ook. En ik kom natuurlijk uh, uit journalistiek oogpunt ook even een kijkje nemen, dat begrijp ik. Je. je bent van harte welkom, hoor. Dankjewel, je Ron. Heel veel succes met de voorbereiding en, uh, ja, en een heel mooie Formule 1. Ja, jullie ook. Iedereen een uh, heel leuk weekend gewenst in, in Zandvoort. Uh, we maken er wat moois van. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, doei. Dag. En dan gaan we nu luisteren naar Howard Jones met Live in One Day. Try to live your life for more days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 for me, baby on, I'll be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 Uh, echt wel dat soort grote, grote dingen. Dus dat is leuk. Leuk bezig. dat ja. uh, zijn ook allemaal dingen die je zelf kan. Ja, vooral met hulp van mijn vader en met uh, kennis. Uh, ja, ja nou, het is in ieder geval... Een on... Maar we doen een hoop zelf. Ja, ja het was in ieder geval een onverwacht talent... wat ik uh, niet direct achter je <laughs> gezocht had. Uh, Martijn, de dat is was ook wel maar goed om dat zo eens een keer te zeggen. Ja, <laughs> ja toch? Ja, lijkt me heel erg leuk. Uh, je blijft dus als een, uh, een, een kritische VVD-lid uh, hier in, uh, in Zandvoort... Um,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 Vast een hele stelling voor heel veel, uh, heel veel mensen. Nou, dat is mooi. Uh, volgens mij gaan we even luisteren naar een, een interval met uh, uh, heerlijke muziek. Uh, want we hebben wat extra tijd. En dat is het nummer van Steely Dan: Do It Again.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 Ja. ja, kijk, ik, uh, ik ben uh, bepaald niet uh, van de linkerkant. Uh, dus ik, ik bedoel het inderdaad niet heel positief als ik uh, links uh, zeg. Uh, en ik snap dat Karim daar anders, uh, anders over denkt. Dat is ook wel leuk aan de politiek, denk ik, dat je daar juist met allerlei partijen vanuit verschillende belangen uh, werkt. En onder de streep toch met elkaar eruit moet zien te komen om uh, ja. mooie afspraken te maken. En uh,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 De redactie die in handen was van Gert van Kuik... en de presentatie was door mij, Donger. Dit was het einde van ons uh, programma. We gaan nu luisteren naar Elvis Crespo met Tu Sonrisa. Algo tu cara me fascina. Algo tu cara me da vida. <middels> tu será tu Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da